Net wel met het NOS-journaal. Een belangrijke map uit het dossier van Stan van der Vlis is verdwenen... ...dat zegt het Openbaar Ministerie. Het reageert op een reconstructie van de NOS... ...naar de toekenning van een wapenvergunning aan Van der Vlis. Die schoot vorig jaar in een winkelcentrum in Alphen aan de Rijn... ...zes mensen dood. In de verdwenen map zat volgens bronnen van de NOS informatie... ...dat Van der Vlis onder psychiatrische behandeling stond... ...en dat betekent dat de politie al veel eerder wist... ...dat Van der Vlis psychische problemen had. De PvdA in de Tweede Kamer dient een initiatief wetsvoorstel in om te regelen dat illegale die op het MBO zitten stage kunnen lopen. Over de kwestie is een conflict ontstaan tussen het kabinet en de gemeente Amsterdam. Het kabinet vindt dat stage eigenlijk werk is en illegale mogen niet werken. Amsterdam vindt dat een stage bij de opleiding hoort en dus wel mag. De PvdA in de Kamer wil dat nu bij wet regelen. Op een boerderij in Overijssel zijn 60 dode varkens gevonden. 50 dode dieren lagen in de stal tussen 150 levende varkens. Ze waren al maanden dood. En op het erf waren 10 dode dieren al begraven. Twee levende varkens waren er zo slecht aan toe dat ze moesten worden afgemaakt. Het OM bekijkt of de varkensboer een boete krijgt of zal worden vervolgd. Op de snelwegen heerst al paasdrukte en er staan ook files door ongelukken. Zo is de A16 tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein afgesloten na een ongeval met twee vrachtauto's. De N203 is in beide richtingen bij Commenie afgesloten in verband met een brandende vrachtwagen. En bij de grensovergangen met Duitsland staat het verkeer vast door paasverkeer. De Nederlandse tennissers hebben in de Davis Cup wedstrijd tegen Roemenië een 1-0 voorsprong genomen. Thomas Gorel won de eerste partij in drie sets van de Roemeen Luncanu. Inzet van de ontmoeting is een plaats in de playoffs voor de wereldgroep. Het weer vanavond bewolkt, plaatselijk regen, vannacht geleidelijk droog met opklaringen. Morgen overdag wisselend bewolkt, smiddags mogelijk een bui en het wordt zo'n 8 graden. De paasdagen worden wisselvallig met een iets hogere temperatuur. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Veel vertraging nog bij Rotterdam, dat heeft te maken met een aanrijding op de A16 bij Rotterdam. De A16 Breda richting Rotterdam is nog dicht tussen de knopen ter Ridderkerk en Terbrechtseplein op de hoofdrijbaan. De parallelbaan is wel open, maar daar staan in beide richtingen files van 3 tot 4 kilometer. Ook op de A4 Vlaardingen richting Hoogvliet is het druk. Bij knooppunt Benelux 4 kilometer, dat zijn veel omrijders. En op de A20 van de Hoek van Holland naar Gouda staat tussen Schiedam Noord en het knooppunt Ebrechtseplein 10 kilometer. En richting Hoek van Holland tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Centrum 6 en verderop bij Schiedam Noord nog eens 3 kilometer. Verder files dus op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noorloos en de brug bij Gorkum 5 kilometer. En de N203 Amsterdam-Alkmaar is in beide richtingen dicht. Tussen Wormerveer en Westgraafdijk. Er staat daar een auto in brand. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid. Op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker uit en zie.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 Because...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 En ah, je hoorde Jamie Cullum met Don't Stop The Music En dan de John Mayer met Shadow Days En daar weer voor de we Train With Drive By Een zielig uh, hmm. En je hoorde het misschien aan mijn stem Ik ben niet helemaal uh, 100% Maar ja, het geeft wel weer een mooi radio effect Het is een goede radio stem En een heerlijke radio stem um, Ja, want het programma heeft een andere naam Dan gaan we maar meteen met de deur in huis vallen ja. Het is uh, het weekend in nu met Toby, Karim en Niels Maar dan Niels met zonder E Zeg maar Ja dus dat is wel... Uh, dat is een grote verandering. Kooijen. Ja, Niels Verkooyen die uh, komt bij het presentatieteam met ons Toby en uh, Niels van der Nauwland. Die uh, heeft afscheid van ons genomen, mm -hmm. helaas. Ja. Niels en, is er nu niet. Nee, dus we kunnen alles zeggen. Ja, we zijn nu met z'n tweeën. Ja, niemand luistert, alleen nee. wij twee. Uh, <laughs> trouwens, als je meeluistert en je wil iets over het programma kwijt, dan kun je dat even doen via Twitter, hashtag uh, ZFM. ZFM. En dan uh, horen wij wat jullie hiervan vinden. En je kan hem dan ook voor. We afvragen. We lezen alles. Ja, we lezen echt alles. Want Gaan we proberen? Ja. Want we verwachten natuurlijk wel een hele grote stroom aan reacties. Een, denk een stuk ik of wel, 2000 hè? denk ik wel. Maar, maar waar zouden wij zijn zonder onze luisteraars? Hier. Inderdaad. Hoe raak je dat? Waar zou ik zijn zonder fiets? Thuis? Without you. Aardig hè? Heel goed. Wordt hem hier, Usher. Op Radio CVM, het weekend in. Goedemiddag. It's without you.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 I'ma go dumb, smart I am I'm complicated, hard I am I end the beginning and start it again It go hard, you can go home It go hard, it can go home Jesus. You can get a curse, you could get a cross, you could go to work, or you could be the boss, I'ma be the owner, like Jerry Joneser. You could go harder, you could go home. I'ma make a beat to put the people in a coma. You could be a geek or be a rolling stoner.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 I'ma make a little harder Give it to you a little harder This is It's hard Vies mm hè, -hmm. Je hoort hem hier op uh, Radio CFM, met Who I Am, met The Hardest Ever. We worden Emily Sandé met Next To Me en Chris ik met Want You Stay. En natuurlijk blijven we Chris, met, uh, daar kun je op rekenen, jongen. Daar zorg ik gewoon voor. Uh, Toby, wat ga je eigenlijk met je Pasen doen? Met mijn Pasen. Met je Pasen. Ni niet met, met, met je Pasen, met voetballen zeg maar, dat je paas geeft, maar met je paas. Met, met, ja, met paas eigenlijk. Niks? Niks. Jij gaat nee. gewoon helemaal niks doen. Nee. Gewoon lekker... Layback, layback moment. Lanag, layback. Layback, ga jij lekker. Oh je yeah, lekker heerlijk. Lekker eieren eten of zo, denk ik. Waarom eten, wa, Wat hebben eieren weer met paas te maken? Ik snap dat niet, hè? Ik ook niet. Omdat ze dat leuk vinden ofzo? Nou, gewoon. De eieren moeten ook een keer een dag in het jaar hebben. Ja. <Language> <Nacht> dat is wel een eierdag. een Het Ja. Of, zondag, wat was het eigenlijk vandaag? Nee. Vandaag de 6e, toch? Ja, het is vandaag goede vrijdag 6 april. Ja. Uh, dan is het paas, is het op... Uh oh, dat is rekenen. Ik, kan, ik ben niet zo goed te rekenen als ik geen school heb. Ik ook niet. Oh, hoe, oh, dit is echt een faal moment gewoon. Binnenkort. Binnenkort. Binnenkort is het Pasen. Heeft u uw ei al klaar? Dan kunt u nu sms'en ei aan naar 6464. Kosten 80 cent per bericht. En de kant op een ei op uw hoofd. Dit staat echt nergens. Nee. Maar um, in ieder geval is het Pasen. Maar voor mij staat dat voor een teken als van vruchtbaarheid. Een voor mij ei niet. Nee, voor jou staat een ei nee. niet als teken voor vruchtbaarheid. Nee. Waarom niet? Het staat meer voor een kip, vind ik. Een ei staat voor een kip? Ja. Wat was het dan eerder, de kip of het ei? Ja, dat is een goede vraag. Ik weet het. Kip of het ei? Ei of de kip? Ei. Want? Nou, die was gewoon al met Pasen. <laughs> ja, en, en, en de kip was pas later die... Uh... Ja, die hebben we er later bij verzonnen. Want? vond dat leuk ja. Mijn ei wordt een kip Ja ah, ik, waarom... Als je aan eigen denk, Denk je aan kippen ik, Jij niet Jij denkt aan vruchtbaarheid Ja Als ik aan ei, Als ik door de Albert Heijn loop Dan denk ik meteen aan Als ik eigen zie Dan ik meteen aan vruchtbaarheid Ja Ze halen ook alle cachères weg Als ik, als ik aan eigen denk Het is echt uh, niet normaal Ja En de vraag is van uh, Ja uh, Is het weer een nieuwe dag En dan zeg je nee Want het is nog steeds vrijdag Nee is Het is een goede vrijdag Ja Maar weet je wie dat laat wel zeiden Nee Lange Fransen Jeroen van den Boom Echt Ja wat een toeval, hè? Dat is toch ongelooflijk, hè? Radio CWM, luister nog steeds aan. Het lied is voor de kranten, jongen midden in de nacht begonnen is, die ik s'morgen gezien. En ook voor de chirurg die vandaag moet opereren, een beroemde voetballerse knie. Voor mijn mannen in de bouw, De stijger in de kaal, als het de huis ontwaakt. En voor de rapper als mezelf aan z'n Een kopje koffie voor die op mijn zalen liedje heeft gemaakt. Voor het behangen die voor dag en daar begonnen is om half acht op uit die rollen heeft geplakt. En voor het meisje dat om half negen rij samen heeft en al om kwart voor negen is gezakt Want hey, hier komt weer een nieuwe dag. Hey, dit is weer een nieuwe dag. Een nieuwe dag voor jou en mij. Uh. Hey, hier is weer een nieuwe dag. Hier komt weer een nieuwe dag.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 De en de belastinginspecteur. En de dame van de stomerij. Begeleiders van gehandicapte kinderen. De roken, die moet minder, de koeien niet. Let's do it, let's do it, and do it, and do it, let's live it up do it, and do it, and do it, and do it, do it, do it, do it, Let's do it, do it, do it, Ja, en het is meteen een stuk officieeler, natuurlijk, hè? Ja. Dankjewel, dankjewel. Goed zo. De Hé hè. Wat een rust. Ja, weet je van wat dat introje is? Dat is van het RTL Nieuws. Hé. Hey. Ja, jij kijkt veel TV en dan heb je dat. Ja. Ik ken het. Um, inderdaad. En dat betekent dat we even een snel rondje nieuws gaan doen. Heb je het gehoord over drie haases? Nee. Hij uh, zei eerst: Ik heb het met vijfde vrouwen gedaan. En toen uh, had hij een interview in de telegraaf met uh, Wilma, uh, Wilma Nanningha. Wilma N. Nee. En, um, daar zei hij: Ja, maar het zouden er zomaar ook dertig kunnen zijn geweest. En 3 hazen is natuurlijk nu 18, hè? Dus dan, uh... Nou, dat vind ik nog steeds veel als je zo lelijk bent als hem. Ja, dat is, <laughs> dat is zeker waar. Maar, ehm... Um... Ja, als je dat gaat tellen, hè, dan is het best wel weinig. Wij is 18. Nou, dus 50 gedeeld door, door 18 jaar. Nou, jij was heel goed te rekenen. Dus. Ja, dat zijn als het de 30 waren geweest, dan waren dat ongeveer 2 per jaar eigenlijk 1 in een beetje. Dus met 50 zullen het er wel ongeveer 2 of 3 in een beetje zijn. Nou, 3 oh. vinderen per jaar, wie heeft dat dan nou niet? Nee. Ik. Maar voor de rest, eh. Uh... <laughs> Nee. Ja, jij ook niet hè. Nee. nee. Het gaat niet goed. Het komt door de radio denk ik. Wel nog iets anders. Uh, beetje showbiznieuws. Even het bumpertje draaien, dat is altijd leuk. <middels> dat houdt het uh, levendig, zeggen ze er altijd. Maar serieus. Het is ook heel serieus. Hè? Nick en Simon! zijn met een nieuwe single, Vrij, en je hoort hem straks hier denk ik, als het goed is, um, op nummer 3 uh, in de top 100 bij iTunes binnengekomen. En uh, dat is natuurlijk heel leuk voor hen. En het uh, liedje Vrij is speciaal gemaakt voor 5 mei. En 5 mei traden Nick en Simon, allebei niet apart, helaas, op in Haarlem, uh, op het bevrijdingspodium. Daar uh, staan ze als uh, main act staan ze gepland. Um, ze zullen dan uh, niet alleen in Haarland dus te zien, maar op de grote schermen ook in de andere bevrijdingspopfestivalen. Leuk. Inderdaad. Zo, dat ging even lekker uit, hè? Ja. Inderdaad. Dan gaan we voor door naar het, uh, het volgende geweldige nieuwtje. Komt-ie, hoor. komt u komt u, Het is eng, Het is eng. En dan moet ik heel snel klikken. Ja. Ja, maar Jeep Amali is getrouwd. Dat uh, heeft hij al een tijdje eerder gedaan. Dat was in... Uh, ...in het verre Marokko, waar hij natuurlijk ook origineel vandaan komt. Ja. En uh, hij deed het nog maar even uh, over, geloof ik, eergisteren in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Um, Geheel een uh, traditie met uh, Turkse muziek, en Turkse schone... Turkse uh, pizza. Uh, Marokkaanse. Oh. Ik haal die twee altijd al door elkaar. Marokkaan, Marokkaanse uh, pizza dan. Hetzelfde. Marokkaanse pizza. Is dat lekker eigenlijk, Marokkaanse pizza? Geen idee. Ik ook niet. Nee. Um, maar hij is dus getrouwd en uh, ja, dat is uh, geweldig. Hij is heel ja. grappig, vind ik. Ja. Hij is echt heel grappig. Dan uh, gaan we nog even verder met het volgende minuutje. Want onze radiocollega, en nou dan niet bij Radio 7M, maar uh, bij Q Music, waar toevallig wel onze oud collega Gijs Staverman zit. Uh, Verhaalden toen, kijk in de vechten het station. Uh, hij stopte mee, uh, hij deed daar een show al een paar jaar. Daarvoor deed hij het samen met wilde. Alleen hij heeft besloten om daar uh, mee te stoppen. Uh, ze worden vervangen door, uh, door twee andere nieuwe jonge talenten. En. Uh, dat wordt leuk Dat is Matthias, Valk en, uh, en Wietse Wietse, wie kent het niet Ken nooit je ja, ik heb ook nog nooit van Wietse gehoord Luister je Q-Music? Um, nee, luistert. Vroeger Ja, ik ook Je luistert natuurlijk nu altijd TFM. Dat laatste loogje hè mm -hmm. Nee hoor, dat is gewoon hartstikke eerlijk Nou, tot zover het geweldige nieuws Ja, interessant Nou, hoor. het is niet echt spannend het nieuws deze week Het is showbiz nieuws hè Het oh, is gewoon een nieuws? nieuws, komt nog Komt gewoon nog gewoon wachten op je beurt Over het nieuws van deze week gesproken Ja Wat hebben wij deze week, Karim? Oh, je gaat nu druk op mijn schouders leggen Ja Eh, uh, zing de nieuws Zing de nieuws Zing de nieuws Karim, the voice of Egypt Gaat het nieuws zingen The voice of Egypt Ik kom toch aan het halen. Hey, ben je ik, tegen... ik ben gewoon blond Ja, inderdaad Mensen, we hebben nog geen camera Maar ik ben nu nog blond Volgende week verf ik het <laughs> zwart Maar eh uh, wat ziet u dit? Nou, wel. En nu, ja. heeft hij nu, en nu is ze ook heel erg gespierd en afgetraind. De Zeker weet ik ook niet. Volgende meer. week niet, dan ga ik me inveten. Ja. De hele, hele week, paasweekend. Kijk je die paas, maakt. ik laat allemaal, allemaal voetbal. Allemaal, die voetbalen, die voetbalen. Ja, inderdaad, ik allemaal dingen meenemen. Ik vreet het zelf op. Dat <laughs> is gewoon normaal. Maar um, ja, je verklapt nu wel al iets, hè. Ja. Vanaf donderdag, als het een beetje mee zit en Sjors van Dam, de man die voor ons een beetje doorwerkt, uh, hebben we een webcam in de studio. Ja. Dus dan kun je ons via de tekst tv en waarschijnlijk ook via internet volgen via de webcam. Eindelijk achter een webcam nee. Dat weet ik altijd hebben. Uh, dat vind ik gewoon leuk weet je En dan kan ik eindelijk gewoon ook s'nachts Dat ik denk van uh, ik Ga lekker dansen En uh, dat doe ik dan samen met Olly Murs. Ken je hem? Nee Ik wel Ladies and gentlemen, Hoor je hem? Ik hoor hem Hij heeft iets speciaals voor ons Hoor je hem hier op Radio CFM Het weekend in We zijn uh, bijna door het okay. eerste uur En uh, tot zo Let's go man Mijn naam is Ali, Nice to meet you, I tell you baby And like you, your shots so are right is Nu toch het moment aangekomen Ja, kreeg. ja, ja oh, oh, Nu is er snel nou iets opzoeken Alles wat mis Ja, ga verder ja Zing de nieuws ja, ja, ja, nog jij maar even zo aan um, Oh ja, ik vergaat nog eens achter te zetten Altijd slim, hè Ja, het is, het is nieuw Dus nieuwe dingen die werken nog nooit altijd bij mij Ik heb hem gevonden Gelukkig, al ben ik nog spannend dit Leuk Mama, als je luistert Doe de radio even uit Ben je er klaar voor? Ja, eerst dan het beetje van het nieuws Moet ik het wel af Ja Ja Dames en heren, het is maar liefst 10 voor. 10 voor wat? 10 voor 6. 10 voor 6. Ga je dan de de telefoon kijken wat het is? <laughs> het is 10 voor 6, ja. het is zover. Karim met het nieuws, nieuws afgelopen week. Alleen dan al gezongen, onder het nummer van Katy Perry Fireworks. Oh ja, mensen, ik ben heel slecht bij stem, dat je het weet hoor. Oh, we gaan beginnen. Dit is echt slecht. Dat je het weet. Daar moet je niet mee beginnen. Minister Leurs voelde zich als een plastic zak. Hangend in de wind, de kamer op zijn dak Want in een krant, moet Smaro snel uit het land Als een allochtoon, weg ermee gewoon Heb je ook wel eens, op een lijst gestaan Of het met meerdere mensen het de aan Maar je weet dat, nog steeds een kans bestaat Dat jij daar dan op staat Je deed je best landen op nummer 6. Maar in de nacht nam jij er acht. Maar schat staat op mijn bank. Een ja. Ja. Dit, ha dit haal ik dus niet. Je maakt me zo, oh, oh, oh. En ik bel met vodafone, oh, oh. Mijn schat staat op mijn bank. Gala heist. Het is echt jouw naam die daar prijst Je maakt me zo Oh, oh, oh En ik bel met Vodafone Oh, oh Maar ook minister Kamp Die liep tegen de lamp Het is niet origineel Kreeg het via mijn mail Mag geen stage doen Niet werken voor mijn poen Nou van dit gedoe Word ik ontzettend moe? Misschien is dat de reden waarom Geert is dacht Die ministerleers zet ik in de wacht. Ik ben gewoon heel rechts en niet zo erg zacht. Waarom word ik niet opgewacht? Eleg, gerelé, seram, ja, of hallofees van. John leer dan, want ik hoorde hem bij Giel. Die John leer dan wat? De beul op ja l, l l bla bla bla. Antwoordde John met ja ja ja, want ik hoorde hem bij Giel. Die John leer dan wat? De beul op ja l bla bla bla. bla In dat. Antwoorden ik met... Ja, ja, ja... Weet je? Dom, dom, dom. Wat ben jij toch? Stom, stom, stom. Ja, het ruimt. Ja, echt. Dat is wat zeg, zeg, zeg. Maar gelukkig moet hij weg. Oké, ik ga. Nee, hij. Moet jij. Hoorde hem. Bij Giel. Heb je ook geluisterd? Ik heb Wat een debiel was dat zeggen? Wat is die Ja, dan debiel? Want op Jaël... la Bla, bla, antwoordde hij met ja ja, ja. ja, ja, Want ik hoorde hem bij giel. Bij John leer dan wat de biel. Op ja, l, l, bla, bla, bla. Antwoordde John met ja. Ja, ja, ja, ja. Uh, ja. Het weekend in elke week weer een nieuw begin. ja. Het weekend in Elke week weer een nieuw begin Wow, heel goed hoor! Kijk, en dat met de verkouden... Ik vond kerstin. het heel goed. Het klonk ook nogal redelijk, vond ik zelf. Al ben ik het zal wel niks verbazen als je morgen op 1 staat. Ja, in de top 40. Echt, helemaal niks. Nieuw in de top 40. Wow. Krimelgebali Met het nummer... Kutzooi. <laughs> Zo noem ik het nummer. Ja. Ja, dit is dus het nieuws even kort samengevat in een liedje. Zelfgegeven gisteravond nog gedaan. Ja. Hoe je dit allemaal verzint, hè? ik weet niet, ik, ja. ik heb gewoon een zieke geest, daar ben ik eerlijk in ik, uh, Mensen die, die spreken me aan op straat en zeggen jij bent toch de jongen met die zieke geest? En zei ik, uh, Ik moet helaas. er zo meteen aan geloven Ja, ja want wat, ik kan met mijn stem, kun jij op een andere manier met je stem, maar niet zingend? Nee Ja, ik heb je de opdracht gegeven eigenlijk, nou althans, we hebben samen een opdracht verzonden. Ik moest zingen en jij ging, uh, Ja, wat ging je doen? Ik ging grappen verzinnen Maar, dat hoor je natuurlijk Zo meteen Na? Na, het en, nummer Journaal we oh, hebben het, het zo, hè? ik dacht het er nu maar... Ja, ik ben, ik ben er nog een beetje aan het inwerken, dus dat weet ik niet, mensen thuis. Dus, uh, shst, niet, niet doorvertellen, niet doorvertellen, niet, niet naar nee. de buurvrouw gaan van... Uh, Toby die weet niet dat er een journaal komt. Nee, ik, ik ben nieuw hier. Het is professioneel dit, Ja, niet, beetje. Maar trouwens, wat, ja. als je wil laten weten zeg maar, wat je van dit prachtige, prachtige nummer vond... ...dan kan je dat twitteren met hashtag ZFM, hashtag. ook als je het niet zo goed vond. De hashtag. ja. Oké, maar dat kan ik me niet voorstellen dat mensen zeggen nee, nou, mensen dat het die, uh, Nee, zeker niet omdat ik zo, gewoon zo schiet ben en dan doe ik het toch. Ik ja. vind eigenlijk gewoon dat ik bij de passion van gisteravond thuis hoorde, maar mensen denken er anders over. Want uh, weet je, in Rotterdam was het vroeger ook een, een war song. Foute grap, foute oorlogsgap, Jorden hier op Radio CFM. <laughs> Who warm <want> dit? <laughs> ik, ik drink binnen. I'm gonna make sure you regret that night I feel you close, I feel you breathe And now it's like you're here, you're haunting me You're out of line, you're out of sight You're the reason that we started this fight Via de kabel op 104.5 En in de ether op 106.9 Straks meer FM Weer het eeuwen Nieuws.